In een natuurgebied in Zuidland, in Zuid-Holland, is een pontje omgeslagen. Het is een soort vlot waarmee mensen zichzelf naar de overkant moeten trekken. Er stonden zo'n 25 mensen op toen de trekpont omsloeg. Drie mensen raakten gewond. Eén persoon is gereanimeerd. Twee anderen zijn met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Omdat nog niet duidelijk is of er mensen worden vermist, zoeken duikers in het water. Ondertussen wordt gecontroleerd of iedereen terecht is. Het gaat om een groep vrijwilligers die aan het werk zouden gaan in het natuurgebied. De Belgische politie heeft twee Nederlanders gearresteerd die mogelijk van plan waren een aanslag te plegen in het drugcircuit. Het zijn mannen van 19 en 20 die volgens omroep VRT rondreden met een jerrycan, een bivakmuts en spuitbussen met verf in hun auto. Ze werden in de nacht van donderdag op vrijdag opgepakt in Mechelen bij Antwerpen. Daar zijn geregeld schietpartijen en aanslagen die te maken hebben met de drugsmokkel. De twee Nederlanders komen dinsdag voor de rechter. Op de A58 zijn gisteren zes mensen opgepakt. Ze zaten in een bestelbus die een ongeluk had veroorzaakt op de snelweg bij Waarden in Zeeland. De bus reed met hoge snelheid over de vluchtstrook om langs een file te rijden... maar kwam op een gegeven moment in de berm terecht. De bestuurder reed daarna tegen de vangrail en raakte daarbij drie auto's. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis. Omdat niet duidelijk is wie er achter het stuur zat van het busje... zijn alle zes inzittenden opgepakt. De grote strooppop die in een weiland bij de A1 in Eemnes staat moet van de provincie worden weggehaald. Die wijst erop dat het verboden is om zonder vergunning reclame te maken langs de snelweg. De metershoge pop draagt de omgekeerde Nederlandse vlag als shirt en is bedoeld als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De melkveehouder van wie het land is zegt dat hij niet van plan is om de pop weg te halen.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 And hey, buddy. Dat er man oude zij, zijn is. En dan roept zij uit, dan kind, de zee is hier zo fris. Ze plakt deelt, tilt, bevreesd is weer haar vaaier op van om. Maar potsel roept ze geel. de zee zit in mijn ogen. Gaan we zand.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 Tell me bad. 106.9. Zie je Falling back Close my eyes and leave my face behind. into you. Not, Not nothing. See you there. Let me love you till the morning comes Oh, oh, see you You know how to be the other one Oh, see Here we go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 Ladders, I keep the rabbit's tail I'll take you up on a dare Anytime, anywhere Name the place, I'll be there Punching, jumping, I don't care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 ZFM What a waste of time across thought crossed my mind I never missed a beat Can't explain the whole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 dat er een engelbewaarder bestaat Je kunt maar niet zien Als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook Dat zo'n engelbewaarder op je wret Ik kan het weten Ik ben er zelf eens door gered.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 Jump forward. live for the last